Dit is C. de Jong met het NOS-journaal. De vicevoorzitter van de commissie Frans Timmermans is bezorgd over de toekomst van de Europese samenwerking. Hij is bang dat het project kan stranden, zei hij vanavond in Amsterdam, waar hij de Huis van Europa-lezing hield. Volgens de eurocommissaris heeft Europa te maken met een perfect storm. door de vluchtelingencrisis die zo snel volgt op de eurocrisis. Hij zei dat hij nooit eerder zo aan het Europese project heeft getwijfeld. Timmermans vindt dat Europa uit elkaar getrokken wordt door nationalistische bewegingen die inspelen op de angsten van de Europeanen. En daar heeft de politieke elite volgens hem geen goed antwoord op. In Steenbergen in Brabant is opnieuw een vergadering geweest over de opvang van asielzoekers. Omdat de vorige bijeenkomst uit de hand liep, mochten nu alleen mensen die zich hebben aangemeld er naartoe. Voor het gemeentehuis hadden zich wel tientallen mensen verzameld... om te betogen tegen een asielzoekerscentrum. Tientallen politieagenten waren aanwezig om de orde te bewaren. Cabinepersoneel van Lufthansa legt de komende dag opnieuw het werk neer. Omdat de vakbond en de Duitse luchtvaartmaatschappij... nog niet dichterbij een akkoord over een nieuwe CAO zijn gekomen... wordt er de komende dag gestaakt bij lange vluchten... van en naar Frankfurt en München en op het vliegveld van Düsseldorf. De afgelopen dag werden er al bijna duizend vluchten geschrapt. En ook vandaag zullen er vermoedelijk veel uitvallen. Personeel van Lufthansa voert sinds vrijdag actie tegen bezuinigingen. En de afgelopen anderhalf jaar zijn er meer stakingen geweest bij de Duitse luchtvaartmaatschappij. Het weer. In het noorden waait het krachtig tot hard uit het zuidwesten. Op de wadden soms stormachtig. Verder valt er hier en daar regen of mondregen met minimaal rond 13 graden. Overdag neemt de wind wat af. En verder blijft het wisselvallig bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu de nacht.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 Don't stop it